You are listening to Radio Ruigoort op DFM Radio Television International. Two sound fragments recorded on the 25th of July 2021 in the church of Ruigoort, near Amsterdam. Listen to Hans Plomp, Yvonne van Doren, Gwen Hellinga, Diana Ozon, Wil Smaul en in Prof. Excel met poet Justus de Bruin. Dit is Radio Ruighoort op DFM. Dan gaan we dan, terwijl buiten nog uh, dat andere programma zich afspeelt, gaan we hier binnen met ons eigen, of ons ja, ons hele bijzondere programma, uh, waarvan onze grote vriend en uh, geliefde tijdgenoot Ben Sion. Het stralende middelpunt is. Um, we beginnen met uh, een voorlezing uit de gedichten van Ben -Zion. Gedichten die, waarvan het vermoeden bestond dat ze er waren. Maar Ben -Zion die altijd zo veel grote schrijvers leest vond blijkbaar zijn gedichten, vergeleken met al de grootheden die zijn boekenplanken vulden, niet goed genoeg om voor te dragen. Maar dat zijn ze wel. En het is fantastisch dat Gerben een keuze uit zijn gedichten heeft gemaakt en die hier voordraagt. En het is minstens even fantastisch dat Ben Sion erbij is. Ongelooflijk. Een groot applaus voor dit geweldige verhaal. Benson is een trouwbezoeker van onze middagen in de kerk. En we kennen hem allemaal lang en het is een goede vriend. Niemand van ons wist dat hij ook een dichter was. Is. Ik heb een keuze gemaakt uit tientallen, misschien wel honderden gedichten. Ik, ik heb me niet laten leiden door wat bekend is bij zijn familie. Enkele gedichten die... Sprongen als het ware naar voren en daar kies ik uit. Ik kan natuurlijk een gedicht maken, iets schrijven. Letters leggen op een wand die niet ophoudt met schrijven. Planeten waarin je mij tracht te beheersen met een glimlach van liefde en ogen vol woede en verdriet. Nachten waarin je mij vasthield, onzinnig schreeuwend. Je handen om mijn hoofd geklemd en ik, niets vermoedend van afgronden achter mijn rug. Vergezichten, druipend van licht en vrede. Landschappen met het rijke gelach van ontelbare zomers. Gevuld met jou als een pad door, door een waanzin van dromen. Door een schittering van niet ontstoken vlammen. in die mij losrukte, jou achterliet, met alleen leegte om te vluchten. Maria Anna, Jezus, hoe bereik ik jou? Aanraken, dichterbij, elke seconde gevuld met jou, elke ademhaling vol van jouw geur, mijn pen randjes op het ijs. Verder, verder op zoek naar de woorden die een wak kunnen slaan in deze bevroren afstand. Jouw elfenogen, grappend, lachend, regenbogen van verwachting in de schemer van mijn verbazing. Geuren van dagen overheerst door geluk gaf je mij en je moet niet bedroefd worden. Ik probeer te zingen, ik probeer adem te halen in alleen nog de afdruk van jouw bestaan. Met al je zachtheid en wilde schoonheid met al je stemmen van die klank van stilte, met je lichaam en je verlegenheid samengevlochten tot één wild prachtig gedicht, sta je voor me en wijkt, schuift achteruit, laat mij achter, peinzend mijn handen, mijzelf bekijkend als dom, een venster waarachter zich de diepte uitstrekt die jij en mij hebt losgevoeld, en waarmee je mij gebonden hebt aan eenzaamheid en verbijstering, als een gevangene, als een boom. hoort. Vurige tongen en het woord, vlammende woorden, vullen dit kosmisch lek. Een regenboog van subliem licht vanaf de vlakte tot op de muren van de ateliers. Ik hoor hans, humor, magie, vriendschap, creativiteit, dromen, genieten, extase, belangeloze samenwerking, slenteren langs de bloeiende berenklauw. Roerloos in de zilveren piramide, wachtend op een teken van de Sphinx, druppels van de maan verdrinken, verdwijnen in dit lek hieroglyf van de toekomst, het verlegen zoomen van een vliegende schotel over het verbaasde land... Wanneer we beseffen dat alles stilstaat, behalve de glimlach die je me stuurt, tussen twee deuren van hout, als een brief met een blos, als een juichende vogel met vleugels van zilver, als een lichte trilling van gebouwen, zelfs mijn kamer huivert, als een stad die in de zon onderduikt en als water opkomt, als een stad die ruist als een geheimzinnige zee, als een vis, uitzinnige zwemster, als een kreet die mij toewenkt, maar zachtjes, zachtjes bewegend. Als een vrouw die dichterbij komt, langzaam en stralend dichterbij komt, maar niets meer prijs geeft dan haar liefde, glimlachend. Even kijken of de geconditioneerde reflex van het occulte nog hoog hoog gooit over de kunstmatig opgeworpen dam van je weerzin, van je woede, om alle schors, om alle korsten die zich een weg trachten te banen door het stervende licht van je opgewekte blik, maar stranden blijven steken in benzinedampen en scherp prikkelend zijn. Ik riep en je kwam bij mij. De stilte vernauwde zich tot een dunne streep en het geluid spoelde als een hoge zee over onze verbaasde gezichten. Omringde ons met een zee van seconden, reeg draad aan draad tot de vloek van de ochtend als een schroef paste in de scharnieren van een krakende. Wentelende, dansende werkelijkheid die zich met armen en benen omhoog werpt tot de gestolde punten van een lava en zonlicht en van gras en de bloeiende vraag van ons lichaam. Elke poeticus is wel een uitstervend ras, zegt de dichter. Achthoog buiten velder, glunderend zijn vingers, strekkend voor het eerste ochtendvoedsel met zijn katachtige huisdier. fijngehakte Remingtons remmingtons moet zich beperken tot de meest elementaire dingen, zoals zon op de huid en de, ballen in de ballon in de lucht en het meisje dat met vertederen Ontroering, het stof afplukt van het gelaat van een oude dode. Zoals een Neandertaler die, die smakkend wakker wordt tussen de lakens in een zacht gegrom samen terugstoot een bloederig begin met klauwen en brandende ogen. De meest elementaire dingen. Zet de wijsvinger en de wijzer en een klok. Dit was het voor mij. Ik ben aan het eind gekomen. Ik geloof dat we een groot dichter in ons midden hebben. En we gaan in de komende winter hier aandacht aan besteden. Ik dank jullie voor de aandacht. En dat waren nog maar de vingeroefeningen. Maar uh, jullie, jullie horen het al en jullie zien het al. Diana Ozon en Will Smal. En uh, ja, dat rijmt. Maar uh, wat, ja, wat kan ik zeggen? Diana hoeft natuurlijk totaal geen, uh, geen nadere verklaring. Nou, Will heeft zich al laten horen. Daar kan ik niet tegenop met woorden. En uh, de stem van Diana... die. Ja, zolang als ik uh, me beweeg in de Amsterdamse uh, underground, is zij een van de constante stemmen die uh, me soms het gevoel geeft dat ik niet op de verkeerde planeet geboren ben. En dat er uh, ook nog andere dichters rondlopen, behalve degene die je hier niet ziet. En nou ja, Diana is een. een, een Priesteres van de vrijheid. Een dichteres in de diepste zin des woords. Een vrouw met een missie. Het is klaar. Diana Ozon en Wilsmal en Wouter. Hans Plomp. Dankjewel, Hans Plomp. beginnen met stokjes en stenen we blazen tot het fikt verwarmt mijn botten. Vuur, als ik je aai, doe jij me pijn. Vuur verspreid door alle landen. Vuur smult in de vulkanen. Vuur raast over de vlaktes. De pot. Vuur. Vuur. Vuur dat altijd gedeeld wordt of bestreden door vele handen. Vuur, sokkel van beschaving. Lichtpunt aan de sigaret. <coughs> Vuur, je bent zo'n goede knecht. Vuur, zelden word je als leider ingezet. Jij bent allen de baas. Jij vlamt op de kometen. Schept zelf planeten. Jij bent ons beste werktuig. Je smeet, reinigt en vernietigt. Je tovert razend alles weg. Vuur. Jij helpt bij het bouwen van een berg. Smelt uit stenen vloeibaar goud. Vuur, je was de eerste. Vuur, je bent de laatste. Vuur, je bent oneindig oud. Het licht dat vlamde aan de oerknal. Vuur dat aan het einde van de tunnel straalt. Oef, vuur woont op elke zon. ...ontstaat door luchtwrijving en ontlading... ...zeggen de wetenschappers. Vuur, je bent de tweestrijd... ...ieders vrees en van ieders schading. Vuur, je bent oneindig oud. Vuur, je bent oneindig oud... We zitten bij het vuur en we kijken naar de sterren en we kijken in de vlammen en we volgen de vonken en we zien de maan verschenen door het vuur, het vuur, het vuur van onze zon, vuur van onze zon. vuur van onze zon vuur smal water Oh, oh louterend water mijn mooi molecuul, o louterend water, mijn mooi molecuul, je stijgt tot de lippen en slaat op de klippen, bron van alle leven en kosmisch gegeven. meer dan 80% weet ik dat jij mij bent je zat in de moederbuik en staat onder het kelderluik je valt uit de hemel en reist uit de aarde o allerhoogste aarde die men ieder gratis gunt en jij vindt vanzelf je diepste punt Stille gronden, uit de hemel gezonden, kokend als damp, en bikkelhard als ijs. Je zit overal en bent altijd op reis. We prezen de hemel, de aarde, de zon, haar gaten, het water, de oorsprong, de bron... Is er de hemel, de aarde, de zon, maar vergaten het water, de oorsprong, de bron. small Er staat een bordje aan een rivier in Limburg. En op dat bordje staat een gedicht. En dat gedicht staat onder water, onder modder, bij gulpen aan de geul. En op dat bordje, onder modder, in het water, staat een gedicht, De Graspol. Als deel van Dichters aan de Geul. Ik ben een graspol. losgeslagen op de regen drijf ik op het water stroomafwaarts steekt een gestrande tak die mij vangt in zijn twijgen kluiten troep spoelen naar mijn zijden aan we worden een eiland de eiland wordt lantong. De lantong slipt dicht. Samen veranderen we de loop van de rivier. Samen. Veranderen we de loop van de rivier. Dus ja, ik maak er wel, uh, ik maak er wel iets van. Uh, ik heb hier ook een vinkje. Een heel lief vinkje. Het is misschien wel... Uh, nou... 40 jaar geleden. 82, 81, 80, 79, 79. Dat ik voor het eerst in Ruigord. Mijn gedichten ten gehoor bracht. Uitgenodigd waarschijnlijk door Hans Plomp en Simon Vinkeroog. De sterkste industriële wonderen. Zoals kerncentrales zijn krachtige dingen, maar niet machtig bij tegenwerking van de aarde zelf. De natuur valt aan. Met het grootste leger is overal aanwezig. En ze trekt geen grenzen tussen dieren en mensen, klassen of grassen. Ze bijt in de bodem, waait met de wolken, vloeit met de golven... Maar de aarde gaat niet dood, blijft onuitblusbaar heet. Er loopt alleen niets rond op de kale planeet. Kreet van een vogel wordt niet meer gehoord. Vertel elkaar vandaag nog wie morgen wordt vermoord. De natuur valt aan. Met het grootste leger is overal aanwezig. Strekt geen grenzen tussen klassen en mensen. En mensen. Hier, de, de, de. Ze wijdt in de wolken. Wijt met de bodem. Ze met de bodem. wijt in de wolken. Vloeit met de golven. De aarde gaat niet dood. Leeft alles blusser heet. De wand alleen op de kale planeet. De kreet van een vogel wordt niet meer gehoord. Vertel elkaar vandaag nog die morgen wordt vermoord. Vertel elkaar vandaag nog die morgen wordt vermoord. Kan dat nog? Hoe zit het in de Zijn tijd? We... Kunnen wij nog één nummer doen? Ja. Kort of lang? Oké. Okay. Ja, dat zal je het weten ook. <laughs> Dames en heren, opgelet. Ik ben een wandelend skelet. Denkt u nog? Ik mag haar wel. U ziet enkel maar mijn vel. De aarde voelt de voeten van een dier over haar lopen. Ik ben een bergketen liggend langs een rivier. Was er eerder dan dit water, maar heb mij eraan aangepast. Het heeft mij losgerukt van de familie. ...en maakte dat ik op mijzelf ging staan. Een meteorietkrater is mij als navel nageslingerd. In mij draag ik dezelfde stoffen als allen die uit hetzelfde zijn ontstaan. Eens lag ik sluimerend op het bed van mijn moeder... Dat onder de kracht van elementen in miljarden jaren uiteengevallen is tot diverse continenten. Stervelingen klimmen langs mijn losvallend nekhaar omhoog. Rusten even uit bij de wonding van mijn schouder. Een hommel zoemt langs, het stijgt ze naar het hoofd. Ze verliezen hun hart aan mijn schatten. Mijn boomtoppen ruisen. ik neem je in vertrouwen. En fluister dat je van mij als van een geliefde zal houden. Ten bate van het algeheel welzijn, nemen ze bodemmonsters door weefsel weg te hakken. Met steeds modernere instrumenten proberen ze de geheimen van mij en de mijne. Door gronden en als ik me zal openstellen, ze alles zal toevertrouwen, zullen ze me opblazen en afgraven tot er niets meer te halen valt. Zusters die berooid zijn, liggen kaal en afgesleten aan droge stromen. In woestijnen zingen, schrille klaagzangen, jammerend over hun verliezen, fluitend op de gierende maat van de wind, wachten deze oude vrouwen als stille getuigen in een extreem klimaat op de verandering die de wereld ondergaat. Snachts kun je hun rotsen horen kraken. En mijn lichaam is van oude steen rondgeslepen door de streling van de tijd, maar bedekt met een jeugdgroen kleed van velerlijk kruiden en struiken, dat in rafels van mijn toppen hangt en al te veel van mijn schoonheid aan erosie verraadt. Over zachte kalkstenen kaken, echo de wind in diepe oorgaten. Glinsterend witte kwartskristallen vormen een voorportaal van tanden. En mijn tong een zachte roze brug, onder zijpeling gegroeid aan een vaak droogstaande bedding. En de mens... De mens is een microbe in het volslagen duister tussen pastelkleurige vreemde klamme vormen. Achterin de diepte loopt iemand met een zoeklicht te zwaaien. Hij gaat de lange gang van het lichaam door. In een spelonk aan het einde van mijn druipsteengrottenstelsel vindt hij de weg naar de uitgang. Er heerst ruisende stilte op de venusheuvel. Koningsvarens waaien langs vochtige wanden van een oeroud heiligdom. Op het hoogtepunt van de dag kruipt een spleet zonlicht in de smalle kloof over dit landschap uit de prehistorie een reservaat. Grindschepen trekken aan mijn boezem voorbij, mijn borsten, uitkijkposten, klimmende brieven, klim, priemende kliffen voor suicidalen hangen over de rivieroever waar zich een parelende ring van beschaving gevestigd heeft. Ik draag de mens op handen. Maar soms kan ik driftig worden. Spuw ik zwavel, giftige woorden. Die in gloeiende stromen over al wat leeft heen walsen. Dan word ik hard als graniet. Roer ik mijn lichaam. Woel ik rond en schud alles. Wat mij vastklampt af. Dan vernietig ik. Wat ik zo moeizaam heb opgebouwd. Met een voortgestuwde emotie oneindig veel ouder en dieper. Dan zielen die zich superieur aan de omgeving dachten. De wereld zittert. Ik ben het topje van een massa. Zo ik die zo logisch moet meebewegen. Hoe kunnen zij die zo klein zijn als op warrelend stof. Dan denken hun lijven te redden. Want als ik even lach, van afgrijzen ril, of mijn lichaam trilt van vreugd, dan rennen ze naar hun goden. Ik sla ze gade en weet dat dit alles, dit alles, te vergeefs zal zijn. Nooit roepen ze mij aan. Ik ben blijkbaar te dichtbij. En ik ben vol liefde en hoop op tederheid. Mijn steen kan het zachtste op aarde zijn. Ik kan je duizelig maken van geluk. Je mag op me bouwen, me beklimmen, je zachtjes inbenestelen, me vruchten plukken. Maar je moet eerbied hebben voor de kracht waaruit wij allen zijn ontstaan. En die niet splitsen. De mens is slechts een flits van een seconde uit mijn leven. Ik laat vooralsnog over me lopen. Dank jullie wel. Dank je wel, Het was weer heerlijk hier te zijn. Nou, dank je wel, Diana. Je bent geen enkele streek verloren. En wat een. Uh, nou ja, geweldig. En heren, welkom. Wat u vanavond gaat meemaken... Goal. Oh, nooit Wij zijn kanten hoger vijf Dit is een programma Improvisie. Alle muziek die u hier vanavond gaat horen, wordt live geïmproviseerd. Er is niks geoefend, er is niks voorbereid. Alles wat u hier ziet vanavond is uniek. Maak klaar, maak klaar, maak klaar. Zet recht, maak klaar en verbaarde. Verbaarde. Spom, spom. Meer dan je weet, is waar. Meer dan je denkt, is daar. Al dat je bent, word je vanavond gewaar. Straden slaan, andere wegen begaan, recht je weg, doelbewust, hier en nu komt nooit meer terug. Genegeerd. Mannen met blote bast rennen op tromgeroffel rond kale rotsen. De muziek wordt wilder. Tralala, tralala, de mannen hulp ze. Tralala, tralala. In het geniep fluisteren zonder opgemerkt te worden... Zo roddelen ratachtige gezichten achter de ruggen van de halfnaakten. Naakt, zo spreekt een. is geen gezicht, meent een ander. <lacht> Werpt een derde tegen, een vierde tracht te nuanceren, halfnaakt, maar wordt genegeerd. Oh. oh, but the ah ah ah ah ah. Could you Dit is Radio Ruighoort op DFM.